Goedemorgen, ik ben Dielke Teertza, dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een proef met elke 10 minuten een nieuwe trein. Komende 14 woensdagen worden de 10-minuten-treinen op de nieuwe trajecten getest. NS is daar blij mee. We hebben een heel druk, brede spoor in Nederland. Maar als we dat nou met 10 minuten doen, dan kun je natuurlijk de capaciteit nog beter benutten. Je voegt heel veel toe. En het is voor reizigers gemak. Hè? Je komt en je gaat en je hebt vrijheid en aansluitingen zoals je wil. Op het perron zijn het bijna Japanse toestanden... want als er elke 10 minuten een nieuwe trein komt, is het secondenwerk. Je ziet ook de conducteur met, met zo'n horloge... waar ze echt iedere keer op de seconde kijken en affluiten... om die trein op tijd te laten rijden. Ongeveer 1200 mensen hebben vorig jaar een te hoge uitkering gekregen. Het UWV had een foutje gemaakt. De uitkeringsorganisatie zegt dat de mensen het geld niet terug hoeven te betalen. Ze willen voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen. In Brussel wordt binnenkort waarschijnlijk een coronapas verplicht in cafés en restaurants. Maar ook voor sportscholen, nachtclubs en theaters. In de Belgische hoofdstad hebben nog niet zoveel mensen zich laten vaccineren. De autoriteiten hopen dat de coronapas mensen over de streep trekt. Jongeren onder de 18 kunnen na hun hockey- of voetbalwedstrijd te makkelijk meedoen aan de derde helft. In de sportkantine kunnen ze vaak zonder problemen aan alcohol komen. En dat is niet de bedoeling, zegt het ministerie. Dus komt er een campagne. Bij deze voetbalclub in Zoetermeer hebben ze al allerlei regels, zegt een bardienstvrijwilliger tegen het AD. Geen bier op zaterdag, geen glas buiten. En we hebben natuurlijk ook het, het wederschenken, daar letten we heel erg op. Een wederschenking is dus, uh, uh, u bent 18, uh, u haalt een biertje voor iemand die 16 is. Ja, daar letten we heel erg op en daar staan ook, ja, ik zeg niet straf op, maar er staan wel consequenties voor. De campagne moet zorgen dat ID-controles beter gaan en jongeren niet meer ongezien bier kunnen meedrinken met de senioren. Het weer, zonnig en de temperatuur loopt op naar 24 tot 28 graden. Morgen ook warm, wel iets minder mooi. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vries van de ANWB. Op de 2 vanuit Utrecht naar Amsterdam staat een auto in brand bij Oude Kerk aan de Amstel. Dat zorgt voor 2 kilometer file en 10 minuten vertraging, want er zijn daar drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 The Creedence Revival kwam uit de regio van San Francisco, maar de voor die regio kenmerkende geluiden kwamen in de muziek niet voor. John Fogerty, die de band droeg, had de talent om nummers een natuurlijk zuidelijk Amerikaans karakter te geven, waarmee de band hit scoorde, waaronder Who Stopped the Rain, Up Around the Band en Born on the Bayou. Zijn familie deelde een bericht via Instagram. Met grote droevenis melden we het overlijden van Isaac Donald Everly. Hij laat zijn vrouw, moeder, vier kinderen en zes kleinkinderen achter. De Everly Brothers met Please Help Me I'm Falling, On the Wings of a Nightingale en het toepasselijke This is the Last Song I'm Ever Going to Sing. Rest in Peace Don. Triple Play, Sterren van Toen. Please help me, I'm falling in love with you, close the door to temptation. Deze vertolking van Don't Cry for Me Argentina door Julie Govington staat in het voorjaar van 1977 op de hoogste plaats in onze mega top 50. De song komt uit de musical Evita. Vanmorgen vloog ze nog eens afkomstig uit Chekhov. En I Know Him So Well door Elaine Page en Barbara Dixon stamt uit Chess. Triple Play is een programma boordevol afwisseling. It's strange when I try to explain how I feel that I still need your love after all that I've done you won't be your distance do is look at me to know that every word is true. Om te verwoorden wat je voelt Te kunnen schrijven Dat is ook heerlijk. Oh, wat benijd ik u Mag ik nog even bij u blijven Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf aanbaan Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven en ook gedichten Mag ik blijven Graan Wat moeder eerlijk zijn Van morgen bloe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 Nee, van kan niet zonder mij. Sierra Farrell levert met Long Time Coming een droomdebuut af dankzij een aantal geweldige muzikanten. Maar ook zeker dankzij haar veelzijdige songs en haar fantastische stem. Warm aanbevolen. Silver Dollar was de eerste song. Nu nog aandacht voor At the End of the Rainbow en Far Away Across the Sea. Let op de geweldige variëteit. Voor mij een van de betere albums in 2021. Van Barry White, Amy Stewart en Hot Chocolate. In de vorm van You, the first, the last, my everything, knock on wood and you sexy thing. Triple Play. Een greep uit het verleden. the thing. Make a f***ing